zes uur. Nederlanders zijn steeds positiever. En dan nu gewoon met z'n allen er iets moois van maken. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 30 maart en op deze dag in 1968 werd in Amsterdam het kosmisch ontspanningscentrum Paradiso geopend. Gisteren hebben we er nog met Hans Dulver over gesproken. Mooie verhalen gehoord uit die 50 jaar dat de Poptempel nu bestaat. Dat was toen. Dit is Nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De politie heeft in Den Haag meerdere invallen gedaan... in verband met een onderzoek naar fraude met sociale huurwoningen. Frauduleuze bemiddelingsbureaus beloven woningzoekenden... snel aan een huis te helpen. En ze vervalsen daarvoor documenten... zoals inkomensformulieren van de Belastingdienst. Op papier lijkt het dan of iemand voldoet aan de inkomensgrens... om recht te hebben op een sociaal huurhuis... De onrechtmatige huurder wordt later vaak alsnog op straat gezet, zegt Woonnet Haaglanden. En die mensen zijn dan alles kwijt. De Franse president Macron heeft de Koerden in het noorden van Syrië verzekerd... dat zijn land hen zal steunen bij het brengen van stabiliteit in het gebied. Dat laat de president weten in een verklaring. Macron sprak gisteravond met een delegatie van onder meer de Koerdische IPG-strijders. Turkije wil dat de Koerden zich terugtrekken uit het grensgebied. Zij zijn bang dat de Syrische Koerden een te grote rol gaan spelen in de regio. Het gaat beter met de economie, en dat is terug te zien in de winkelwagen. In de supermarkt pakken we steeds vaker de A-merken... in plaats van de goedkopere huismerken. Marktonderzoeker Iri heeft een top 100 gemaakt. En aan sigarettenmerk Marlboro is het afgelopen jaar het meeste uitgegeven... 455 miljoen euro... Coca-Cola staat op plek 2 met 300 miljoen euro. Opvallend in de lijst is dat toetjesmerken het lastiger hebben. Onder andere Mona, Danoontje en MelkUnie merken dat mensen minder zoete toetjes kopen. VN-chef Guterres waarschuwt voor een nieuwe koude oorlog. Volgens hem moeten landen vooral met elkaar blijven praten om dat te voorkomen. Dat zei Guterres na de aankondiging van Rusland om meer dan 150 Westerse diplomaten uit te zetten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov kondigde ook aan dat het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg dichtgaat. Het is de reactie van Rusland op het uitzetten van Russische diplomaten in onder meer de VS en een groot aantal EU-landen. De nieuwste autosleutels, waarbij de auto automatisch opengaat als de eigenaar met de smartkey in de buurt is, worden vaak gehackt door criminelen. Dat zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Er zou geen schroevendraaier of koevoet aan te pas komen. Autodieven hoeven alleen het signaal van de smartkey te kopiëren. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit schat dat zo'n 40 procent van alle auto-inbraken zo wordt gepleegd. En de achtste editie van The Passion heeft volgens de organisatie zo'n 11.000 mensen getrokken. Het evenement werd dit jaar gehouden in de Belmer in Amsterdam Zuidoost. Acteur en zanger Tommy Christiaan speelde Jezus en zangeres Glennis Grace was Maria. De multiculturele Belmer bestaat 50 jaar en The Passion wordt een van de hoogtepunten van dat jubileum genoemd. Vorig jaar was The Passion in Leeuwarden en toen waren er 16.000 mensen bij. Het weer in het noorden regen, verder veel bewolking en af en toe zon. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Dit weekend wordt wisselvallig en met pasen wordt het kouder, zo'n 7 graden. Het NOS Radio 1 journaal. En laten we deze Goede Vrijdag dan eens vrolijk beginnen, want voor het eerst sinds 2008 zijn er meer optimisten dan pessimisten in Nederland. Dat blijkt uit het continue onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau doet naar die onderwerpen. Het aantal mensen dat vindt dat we met Nederland de goede weg opgaan is gestegen van 35% in 2017 naar 49% nu. Paul Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker bij het SCP. De metingen naar die tevredenheid die van de bevolking die worden nu tien jaar gedaan. Het aantal optimisten is nog nooit zo hoog geweest. Hoe komt dat? Ja, daar staan we zelf ook nog een beetje voor een raadsel. Uh, sommige dingen zijn wel duidelijk. Er is natuurlijk heel veel positief economisch nieuws. Maar dat is niet pas sinds dit kwartaal. Dat is natuurlijk al langer. Uh, er is ook een nieuw kabinet. Dat helpt ook altijd wel bij de stijging. Maar het kan niet verklaren de enorme stijging die u net uh, noemde. Dus we denken dat er ook wel een effect zal zijn zeg maar, van een soort tipping point. Van de, de, er wordt iets bereikt van een niveau bij mensen van positiever. En dan wordt het in gesprekken tussen die mensen en via de media... wordt het dan nog groter om, om dat denk ik ook mensen op een gegeven moment zoiets hebben van... Uh, ja, we, we moeten wat minder zeuren, we hebben het eigenlijk wel goed in Nederland... en, en, en dat ook met elkaar communiceren. Ja. Of is het ook zo, want, bedoel, kijk het is wel vaker met dit soort onderzoeken... dat het gevoel soms ja. uh, anders is dan, uh, dan de werkelijkheid kennelijk. Want nou ja, ga eens een uurtje op Twitter kijken... en dan zie je toch een hele hoop mensen mopperen over van alles en nog wat. Uh, dat is zeker waar. En, en ook in ons onderzoek hebben we nog steeds wel voldoende mopperaars. hoor. En, en niet alleen maar mopperaars in de zin... Van, van mensen die altijd wat zeurderig zijn, maar mensen die hele goede redenen hebben om uh, ontevreden te zijn. Maar afgaan op Twitter is natuurlijk ook een gevaar. Hè? Dan, dan mis je ook wel weer heel veel. En ik denk dat heel veel mensen zich daar ook van bewust worden. Dat je, dat je misschien niet moet afgaan op de, op, op de mensen die het hardst roepen of de mensen die in de sociale media naar voren nee. komen. Nee, daar ben, ben ik helemaal met u eens. Het is een, een voorbeeld waar dat dan gebeurt. Waar zijn mensen vooral optimistisch over? Want dat hebt u wel bekeken. Ja, nou dat is, en dat is ook al een paar kwartalen zo, dat is vooral de economie. Uh, Zo'n 40% van de mensen die toelicht waarom ze Nederland meer de goede kant op vinden gaan, die hebben het over de economie. Ja, uh, maar men heeft wel zorgen over armoede ook. Uh, terwijl er minder zorgen ja, dat, zijn over de economie, ja. dus hoe zit dat dan? Ja, dat vonden we heel interessant. Dat we, vrij, we hebben ook een, een open vraag waar mensen uh, kunnen aangeven wat ze het grootste probleem in Nederland vinden. En er kwam heel veel inkomen en economie naar voren, en dat is natuurlijk vreemd. Dan gingen we toen kijken. dan gebruiken mensen duidelijk dit weekend meer het woord arm en armoede. En, en dat is op het eerste gezicht misschien vreemd, maar eigenlijk ook wel weer begrijpelijk. Als mensen denken van het gaat economisch een stuk beter, euh, dan vinden ze dingen als voedselbanken of berichten over meer langdurige armoede, vinden ze dan schijnender. Dat vinden ze dan ook een groot probleem. Zo raar is het natuurlijk niet. Nou ja. Zijn er nog andere gebieden waar mensen ontevreden over zijn? Nou, dat, dat is ook in de vorige kwartalen was dat zo, dat is opnieuw zo... Uh, migratie, vluchtelingen, uh, integratie... Dat, dat blijft een heel groot punt van zorg voor mensen. De gezondheidszorg is een, uh, is een groot punt. Uh, internationaal zijn er zorgen. Maar het is, het is vooral ja, de multiculturele samenleving... en ook wel hoe mensen überhaupt met elkaar omgaan... van, van de normen en de waarden. Het toenemend egoïsme, onverschilligheid van mensen, agressiviteit... Dat is een onderwerpen die we ook dit kwartaal weer veel tegenkomen. Nou, dan kijkt u ook altijd naar het vertrouwen van mensen... in politiek en instanties. Hoe zit het daarmee? Ook dat is gestegen. Dus, dus over de hele linie zou je kunnen zeggen... een, een, een sterke verbetering van de stemming. Het, het vertrouwen in regering en Tweede Kamer is gestegen. In de rechtspraak is het gestegen. Andere instituties niet dit kwartaal. Uh, tevredenheid met Den Haag is ook gestegen. Ja, Kortom, eigenlijk allemaal heel positief. Uh, wat, is, wat is de verwachting eigenlijk bij jullie? Zet dit zich door? Komen we boven die 50 uit? Nou ja, daar, daar, daar zitten we zelf ook in spanning. We gaan over een paar dagen, begint het nieuwe kwartaalonderzoek En dan gaan we het zien of het uh, in januari, februari een bevlieging was... of dat het blijft. Ja, nou, wachten we daarop en wellicht spreken we u dan weer. Paul Dekker, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, was dat... Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en tv. De schrijver van het boek Mokromafia, Wouter Laumans, die zat bij Met het oog op morgen. Het ging over de liquidatie van Radouan Bakali. Hij was een broer van de kroongetuigen... in het proces rond de Mokro-oorlog. Volgens Laumans wordt met deze liquidatie... niet alleen een signaal afgegeven aan de kroongetuigen. Hier laat je weten van ik heb maling aan de rechtsstaat... ik heb maling aan iedereen. Wie over mij praat zal daarvan de gevolgen ondervinden. Het is wel een unicum in Nederland dat er um, onschuldige mensen uit een familie geliquideerd worden om een kroongetuige te treffen. Dat was nog niet eerder gebeurd. Dus dit is ook een boodschap aan de staat? Nou ja, misschien wel. Het is wel je geeft wel aan een gigantisch opgestoken middelvinger uh, naar de staat van ik ga toch wel gewoon door. Niemand uh, legt mij een in de weg. Niemand kan mij stoppen. Laumans vergelijkt Nederland intussen met een narcostaat. We hebben te maken met corrupte douanepersoneel uh, die tonnen cocaïne hebben binnengelaten. We hebben te maken met journalisten die bedreigd worden. We hebben nu te maken met jonge mensen... die met zware aanvalswapens in de openbare ruimte elkaar overhoop schieten. We hebben te maken met mensen die per ongeluk worden doodgeschoten. En nu hebben we te maken met onschuldige burgers... die expres worden doodgeschoten. Ja, als ik het over Mexico zeg, hè, dat er iemand wordt onthoofd... Waar, waarmee een soort signaal moet worden afgegeven... dan is er niemand die een wenkbrauw optrekt. Alleen dit is Nederland. Sunnery James, Don Diablo David Guetta. Zomaar wat uh, DJ's met wie José Woldering samenwerkt. Ze is uh, 30, maar is nu al een van de 50 machtigste mensen in de dancewereld. Bij RTL Late Night vertelde ze dat ze nog voordat Martin Garrix doorbrak, dat is ook een DJ, als een PR deed. Martijn is zeg maar een soort kleine broertje voor mij. Uh, wij hebben elkaar ontmoet nog voordat hij Animals releasde. En uh, omdat hij ook zo jong was. Ja, zijn ouders die konden ook niet elk weekend mee. Uh, waren het ik en Watse de Jong, die uh, nog steeds ook zijn management doet. Uh, wij gingen eigenlijk altijd mee. Dus we hebben zoveel meegemaakt. Zo gingen ze samen voor het eerst naar een award-uitreiking. Ik weet nog wel dat we voor de eerste keer een rode loper moesten doen bijvoorbeeld... Nou ja, ik had natuurlijk helemaal geen ervaring. Dus ik ging googlen uh, Grammys, rode lopen. <laughs> <omdat ik laughs> Hoe kijk, doe je op dat? Op YouTube? Rode lopen? Ja, ja, maar dan, ja, dan zie je toch altijd die artiesten. Die staan super professioneel. Eerst op de foto en dan interviews doen En ik dacht, oh man, hij had dat nooit gedaan. Maar ik ook niet. Ja. Dus toen hadden we de MTV Awards of zo. En toen... Uh, ja, zei, oh ja, dan ga je eerst voor de foto want Dan moet je elke keer een stukje op. Nee, jullie hebben het allemaal wel eens een keer gedaan. Maar dat is natuurlijk. Als je dat voor de eerste keer moet doen, dan is het heel ongemakkelijk. Want dat er staan is een al 100 fotografen. Ja. Schrijver Willem Melchior zat aan tafel bij Pauw. Hij rookte twee pakjes sigaretten per dag. Door kanker raakte hij zijn strottenhoofd kwijt. En moest hij opnieuw leren praten. Ik heb een tragio-stoma, Dat is een kunstmatig gat waar de luchtpijp op uitkomt. En er zit een dopje op. En als ik daarop druk, kan ik praten. Een heel ingenieus systeem. Toen hij hoorde dat hij ziek was, heeft Melchior overwogen om zelfmoord te plegen. Ik dacht toen, toen dit dreigde, dacht ik over mijn lijk, daar begin ik niet aan. Ja. ja. Ik dacht ook wel, als, als het zover komt, moet je dat dan wel serieus overwegen? Hoe doe je dat dan? Als ik wacht tot ik geladen en gek ben, ben ik te laat, want dan kan je hier niet meer opknopen. Dan zeg ik, kan wel, maar de adem hier gewoon onderdoor. Ja. <laughs> dus ja. Uh, en dat was gisteravond op radio en tv. Nu Texas. Van 18 jaar geleden alweer. in Texas bent uit de Schotland uh, 2000 dus. En het liedje heet Inner Smile. Dit zijn de uh, voorpaginas van de kranten. Die liggen hier namelijk uh, alweer uitgespreid. geven nog af ook zelfs. Oh, Ze af nog. Ze nou, uh, kom maar door Elisabeth. Ja, verander... uh, leuk dat je er weer bent trouwens. Ja, dankjewel. Ik vind het zelf ook heel leuk dat ik er weer ben. Uh, verander nu uw wachtwoord. Dat staat groot op de voorpagina van het AD. Een hacker heeft bekendgemaakt later vanmiddag lijsten online te zetten met de gegevens van honderdduizenden Nederlanders. En uit onderzoek van het AD blijkt dat daar ook wachtwoorden van politici en BN'ers tussen zitten. De gegevens zijn waarschijnlijk afkomstig uit tientallen grote datalekken van de afgelopen jaren. Onder meer bij LinkedIn, Dropbox en PlayStation. Die organisaties hebben destijds wel allemaal hun gebruikers de wachtwoorden laten aanpassen. Maar omdat veel mensen wachtwoorden hergebruiken, kunnen kwaadwinnen makkelijk onder jouw naam inloggen schrijft het AD. De Telegraaf komt ook met een boodschap op de voorpagina. Dit moet stoppen, schrijft de krant in grote rode letters. En dat gaat over de Mokro-oorlog en de liquidatie in Amsterdam van gisteren. De broer van kroongetuige Nabil Bakali werd vermoord... en hij had zelf geen criminele achtergrond. De Telegraaf schrijft dat het de eerste keer is... dat een onschuldig familielid van een kroongetuige wordt vermoord. Eerder werden wel al getuigen omgelegd... maar van de familie bleven criminelen tot nu toe altijd af. Trouw, NRC en de Volkskrant praten na over de aankondiging om de Groningse gaskraan helemaal dicht te draaien. En ook op de voorpagina van het FD gaat het daarover. De kop is daar, na het dichtdraaien van de kraan, volgt een traject vol hobbels. Nederland moet straks voor een deel gas uit Rusland importeren, schrijft de krant bijvoorbeeld. En met dat land hebben we een moeizame relatie. En ook gaan er volgens het FD banen verdwijnen in Groningen na het dichtdraaien van de gaskraan. En dreigt er een claim van Shell en ExxonMobil die de eigenaren zijn van de NAM. En gemeenten in Zuidoost-Brabant moeten zich meer gaan inzetten... om de leefsituatie van arbeidsmigranten te verbeteren. In de regio wonen alleen al 10.000 Polen... vaak in kleine, slecht onderhouden huizen. Het Eindhoven's Dagblad schrijft dat de vraag naar goedkope kracht uit het buitenland in de regio erg groot is, maar dat het aanbod van huisvestingsplekken achterblijft. En volgens kennisinstituut PON moeten er zeker 7500 woningen voor de migranten bijkomen. Ook moeten Nederlanders zich toleranter opstellen tegenover de vaak Oost-Europese arbeidsmigranten, schrijft de krant. De snelle levering van pakketjes en de bonusaanbiedingen in de supermarkt hebben Nederlanders grotendeels te danken aan het werk van deze mensen en dus verdienen ze meer al dus het ED. Het is bijna 18 minuten over 6. In een klein deel van Nederland mogen de kippen vandaag weer naar buiten. De ophokplicht voor pluimvee wordt vandaag opgeven... voor Limburg, Oost-Brabant, de Achterhoek, Twente en Salland. De kippen zitten al vanaf 8 december vorig jaar binnen... nadat er in Biddinghuizen vogelgriep was uitgebroken. Hennie de Haan is van de Nederlandse vakbond pluimveehouders. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, kunt u eens uitleggen waarom de kippen in die oostelijke regio's... en een beetje het zuiden wel naar buiten mogen en in de rest van het land niet? Omdat dit uh, regio's zijn die minder waterrijk zijn... en daardoor minder in trek zijn bij wilde watervogels... Uh, die naar alle waarschijnlijkheid de besmettingen op de bedrijven... Uh, van de afgelopen jaren hebben veroorzaakt. Bent u het eens dus met dit besluit? Ja, wij zijn hierbij betrokken geweest. En, um, en vorig jaar was het nog niet mogelijk, uh, was het eigenlijk nog geen optie... om regionaal te gaan uh, opheffen, dus de ophokplicht te gaan opheffen. Toen was het ja, het hele land of niet. En nu dus uh, gelukkig in ieder geval een deel. We hadden natuurlijk liever gezien dat het veilig genoeg is... om ze in het hele land weer naar buiten te doen, of in een groter deel van het land... Uh, maar er is eigenlijk naar drie uh, verschillende factoren gekeken. En dat is dus de aanwezigheid van wilde watervogels. Nou, die trekken zo langzamerhand wel weg. Uh, dus in de komende weken uh, zal waarschijnlijkheid uh, dat risico uh, verder afnemen. Maar ook de pluimveedichtheid. Uh, en uh, ook de, zeg maar de, waar verder uitbraken zijn geweest sinds 2014. Nou, dat is dan wel overlapt heel erg met die uh, wilde mm. watervogelgebieden. En ja, dan kom je helaas eigenlijk alleen op deze zes regio's uit. Ja, want er is twee weken geleden nog vogelgriep ontdekt in, in Kamperveen. Dus hoe lang gaat het dan nog duren voor de rest van Nederland? Wij hopen met een week of drie. Omdat er nog heel veel vogels, he, trekvogels gaan vertrekken. En, uh, en dat het ook rustig blijft. Het is vandaag vier weken geleden dat in Noord-Groningen een uitbraak was. Uh, dat is dan daar, voor die regio nu dertig dagen geleden... En uh, we hopen dat over een week of twee, drie uh, het ook verder rustig is gebleven. En dat uh, er is een commissie van deskundigen die vanuit verschillende disciplines naar deze casus kijken. En de minister uh, ja, adviseren of in ieder geval hun uh, mening geven. En dat zij het dan durft om of in meer regio's of wel in het hele land uh, de oppakplicht in te trekken. Ja, die is dus al vanaf begin december van kracht. Wat heeft dat betekend voor de boeren? Dat betekent dat zij hun dieren binnen moesten houden. Dat geldt voor biologische pluimveehouders... en uh, leghennenhouders met vrije uitloopkippen. En, voor de, ja, en ze hadden een bezoekersprotocol. Uh, dat wordt nu uh, ook versoepeld. Uh, en ja, dus Het, het waren wat, wat striktere, vooral de hygiëneprotocollen... die blijven van kracht. Uh, maar de dieren moesten binnen blijven omdat ze daar veiliger zijn... Uh, dan buiten, waar ze in direct contact met wilde watervogels uh, kunnen komen. Mm, maar... Of ongedierte, wat daar weer contact mee heeft gehad. Ja, maar het heeft ze niet geld gekost of zo? Nee, afgelopen 16 weken niet. Voor de 14 regio's die, uh, die nu de kippen nog binnen moeten houden... gaat het nu wel uh, naar alle waarschijnlijkheid geld kosten. Omdat hun eieren uh, tot, ja, tot gisteren nog een vrije uitloop ei waren... en vanaf vandaag een ei worden. En dat met de pazen? Ja, nou, met Pasen, de meeste eieren liggen al, zijn al gekocht door mensen... of liggen al in de winkels. Dus dat zijn niet de eieren die vandaag uh, nog de, de supermarkt ingaan. Uh, maar dat betekent eigenlijk, ja, de eieren die vanaf volgende week uh, door mensen gekocht worden. Ja, die, die, daar zal een twee op staan. In plaats van dat er nu nog een, een één ja. op gestempeld mocht worden. Dank voor uw reactie. Henny De Haan van de Nederlandse vakbond pluimveehouders was dat. In Den Haag zijn gisteren bij een stuk of vijf malafide bemiddelingsbureaus doorzoekingen gedaan. Die bureautjes die worden ervan verdacht dat ze documenten hebben vervalst. Hun klanten konden zo in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Verslaggever Mark Hamer was bij een van die doorzoekingen. Zelfs een geldhond op zoek naar stapelsbiljetten... kwam eraan te pas bij een van de doorzoekingen. Op het raam van het bedrijfje in de Haagse Schilderswijk... waar men is binnengevallen, staat dat je er terecht kan vol van alles. Van juridisch advies tot aan thuiszorg. De doorzoeking wordt uitgevoerd door rechercheurs van de inspectie SZW. Joost van Slobbe heeft de leiding. We zijn hier een, een doorzoeking aan het doen. Uh, wij doen een onderzoek naar een, uh, een bemiddelaar die uh, mogelijk valse uh, documenten verkoopt. En uh, nou, daar hebben we onderzoek tegen en vandaar dat we hier uh, in de woning zijn. En wat voor valse documenten moet ik dan denken? Er uh, zijn de verschillende documenten waar in ieder geval ook huurwoningen mee kunnen worden uh, gehuurd. Uh, in ieder geval uh, iets wat uh, fraude is en waarom wij uh, onderzoek doen. De ordners die in de metershoge kasten staan opgestapeld worden uitgeplozen. De kabels gaan uit de computers en worden meegenomen. Iets verderop, op de grens van Den Haag en Delft... spreek ik met Jolanda van Loon. Ze is directeur van de sociale verhuurders Haaglanden. We zijn een koepelorganisatie voor woningcorporaties in deze regio. En dat is de regio Haaglanden. En kent u dat soort bureautjes waar we het nu over hebben? Helaas wel. We hebben de afgelopen twee jaar vaker met dit soort bureaus te maken gehad. En uh, we zien dus ook dat uh, woningzoekenden met papieren komen die vervals zijn. Nou, wat voor papieren moet ik dan denken? Het zijn in eerste instantie inkomensformulieren, dus waarop staat wat het inkomen is waarop ze de woning toegewezen willen krijgen. En in tweede instantie in onze regio ook formulieren waarop staat hoe lang ze in een woning wonen. Want met een langere inschrijfduur kan men versneld in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. En met een vervalst inkomensformulier hoopt men überhaupt aan de voorwaarden te voldoen. En dat gebeurt best vaak zegt Van Loon. Wij hebben ongeveer 100 mensen ontdekt de afgelopen twee jaar... die dit soort papieren hebben ingeleverd. En die worden bij ons ook uh, uitgeschreven. Wat is hier nou zo erg aan? Um, nou, het is aan twee kanten erg. Ten eerste kunnen gewone woningzoekenden zoeken... die netjes wachten op hun beurt hierdoor gedupeerd raken... omdat mensen een bewoning komen op onterechte gronden. Aan de andere kant is het ook voor deze mensen vaak uh, een probleem. Ze betalen vaak hoge bedragen aan dit soort bureaus. Waar moeten we aan denken? Nou, wij hebben bedragen gehoord tussen de anderhalf en twee... Een half duizend euro. En als wij ze ontdekken, worden ze bij ons gewoon uitgeschreven en zijn ze alles kwijt. Worden we uitgeschreven dan komen ze nergens meer voor in aanmerking? Ja, dan komen ze in eerste instantie nergens voor in aanmerking. En dat betekent ook dat de inschrijfduur die ze dan hebben opgebouwd in ieder geval weg is. En ze weer opnieuw moeten beginnen. Jorlanda van Loon was dat van de koepelorganisatie van woningcorporaties in de regio Haaglanden. En ik praat nog even door met Mark Hamer, onze verslaggever. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Mensen die tegen de lamp lopen met die vervalste papieren, die zijn dus behoorlijk de klos. Ja, en soms hoef je ook geen medel te leiden hebben hoor... met die mensen, die belazeren de boel gewoon. Maar wat ik ook heb begrepen uh, is... dat er soms hele triste gevallen tussen zitten. Mensen die echt hard op zoek zijn naar een woning... en dan eigenlijk, ja, zeg maar, verleid worden... door dit soort bemiddelingsbureaus. Die zeggen, ja, we regelen het binnen een paar maanden. Er worden duizenden euro's betaald. Ja, en dan gaat het toch mis. Nou, je hoort het net al. Uh, als soms een woning wordt toegewezen... dan worden de mensen geroyeerd. Maar het gebeurt dus ook dat mensen al in een woning zitten... met valse papieren... En dan worden deze mensen gewoon op straat gezet. Nou, speelde dit in Den Haag, hè? Er wordt gesproken over zo'n honderd gevallen van de laatste twee jaar. Maar komt het dan ook op andere plaatsen in Nederland voor? Ja, uh, ik begreep bij Haaglanden dat ze ook bedrijfjes kenden... die vanuit Rotterdam opereerden. Uh, we hebben wat rondgebeld naar corporaties, bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar kenden ze ook gevallen. Maar ja, op welke schaal het nou gebeurt... Ja, dat is ons eigenlijk niet echt duidelijk geworden. Nee, de vraag is natuurlijk ook hoe ontdek je die fraude? Ja, ja, dat is wel een dingetje. Bij Haaglanden zeiden ze ook... Ja, soms voelt het wel alsof onze medewerkers, medewerkers zelf rechercheurs zijn. Ze moeten de formulieren heel goed bestuderen. Uh, zien ze iets raars staan in het, in het lettertype een opmerkelijk bedrijf... waar het loonstrookje vandaan komt. Ja, je moet denken aan dat soort dingen... Want het probleem is, de woningcorporaties hebben geen toegang tot de gegevens van de Belastingdienst. Ja, dat is om privacy redenen. En ze hebben ook geen toegang tot de basisadministratie van andere steden buiten de regio. Ja, en dan gaat het om die inschrijfduren. En nou ja, de oproep vanuit de corporaties rondom Den Haag is dan ook om de gegevens beter te kunnen toetsen. Opnieuw Jolanda van Loon. Ik denk dat de politiek erop zo zou moeten aansturen... om eh, zeg maar, samen met ons na te denken over goede oplossingen... waarbij wij niet afhankelijk zijn van woningzoekenden... die papieren aan ons aanleveren... maar inzicht krijgen in de gegevens die wij nodig hebben. En dat betekent dat wij op een eenvoudige manier zouden moeten kunnen checken... bijvoorbeeld via de belastingdienst of het inkomen kloppend is. Ja, maar dan kom je op het spanningsveld tussen privacy... En fraudebestrijding. Ja, dat, ben ik, dat geloof ik. Daar ben ik het ook mee eens. In die zin dat uh, wij natuurlijk echt niet hoeven te beschikken... over het precieze inkomen. Uh, we moeten zorgen dat wij weten of het inkomen onder een bepaalde grens zit. En dat betekent dat we ook aan eenvoudigere oplossing kunnen denken... als uh, een bolletje groen of rood als het inkomen uh, passend is of niet. En dat zou betekenen dat wij niet het exacte uh, getal hoeven te zien. Ja, men wil dus in gesprek. Maar ja, het ligt gevoelig. Uh, misschien kan je nog wel herinneren... een aantal jaar geleden heeft het eigenlijk ook gespeeld, een inkomenstoets. Toen ging het om mensen die scheef huurden... dus eigenlijk te veel inkomen hadden voor een sociale huurwoning. Men ging dat toetsen bij de Belastingdienst... en toen is men teruggeroepen door de rechters. Uh, ja, voorlopig zullen ze dus moeten doen met het proberen op te rollen... van dat soort bemiddelingsbureaus. En Den in Den Haag hebben ze daar gisteren een eerste stap mee gezet. Mark Hamer was dat... Het beste advies dat zanger Aaron Taylor uit Londen ooit kreeg was. Volg je hart. Een cliché, natuurlijk, maar hij deed het wel en ging muziek maken. En dit is een lekker liedje zo vlak voor een lang paasweekend. Get through this. Long life. Long life. Well lately I have been struggling, I've been wondering about Taylor, zo heet hij, de zanger uit Londen. Get Through This is zijn liedje. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Regeringspartijen CDA en D66... gaan de namen van discriminerende uitzendbureaus... toch niet bekendmaken. Het zou juridisch niet mogelijk zijn. Een kamermeerderheid was in januari nog voor. Naming and shaming. Toen bleek dat tientallen uitzendbureaus bereid waren... om mee te werken aan discriminatie op afkomst. Er worden wel andere maatregelen genomen. Nederlanders zijn steeds positiever. Voor het eerst in tien jaar tijd zijn er meer optimisten... dan pessimisten in ons land. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft er onderzoek naar gedaan. Het aantal mensen dat vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland... is gestegen van 35 procent vorig jaar naar 49 procent dit jaar. In Thailand zijn bij een brand in een bus met fabriekswerkers... zeker twintig mensen om het leven gekomen. 27 mensen hebben het overleefd. Het is nog niet bekend hoe de brand is uitgebroken. Volgens lokale media ontstonden de vlammen in het midden van de bus. Mensen in het voorste gedeelte van het voertuig konden wegkomen... en mensen achterin konden geen kant op. En na jaren van afwezigheid zijn er weer kikkers in Panama. Tussen 2004 en 2007 stierven de dieren vrijwel uit in het land... door een uitbraak van een dodelijke schimmelziekte. En dat ze nu terugkeren is opvallend, want die schimmel is nog steeds aanwezig in het gebied. Het lijkt er daarom op dat sommige kikkers resistent zijn geworden. Het weer in het noordoosten regenachtig, verder veel bewolking en af en toe zon. Vanavond komen er nog buien vanuit het zuidoosten en het wordt tussen de 10 en 13 graden.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 Geloof begint bij jou. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? In centro, een gependa ja, kuwawa kawaida zaidi. Kwaaza bababu, in centro, Sasapia ni Kenia. In centro, Kwenye Redio SUV. In centro, ya IT Company, nu ook in Kenia.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 4 minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het was zijn laatste strohalm prins Laurent van België... stortte zijn hart uit in een emotionele brief aan het Belgische parlement. Een ultieme poging om hem niet te straffen... voor een omstreden bezoek aan de Chinese ambassade. Maar het parlement bleek daar niet gevoelig voor... en stemde gisteravond in met de straf voor de prins. 93 membres approuvent de propositie. 23 membres de propositie. En dus is het voorstel van de bijzondere commissie aangenomen. En dus moeten veelbesproken prins Laurent inleveren op zijn jaarlijkse toelage. Die is 3 ton. Wim de Hanschutter is royalty watcher voor de Belgische krant Nieuwsblad. Goedemorgen. Meneer de Hanschutter. Oei, die is vertrokken. We gaan proberen opnieuw dat contact te leggen met België. En Dan eerst maar even naar Mexico, denk ik. Hè? Ja, dat kan wel. Vanaf vandaag gaat het los de verkiezingscampagne in Mexico. Op 1 juli kiezen de Mexicanen onder andere een opvolger voor de huidige president... Enrique Peña Nieto, correspondent Mark Bessems, over de belangrijkste thema's. Mexico lijkt toe aan iets nieuws. Het zou zomaar kunnen dat het land voor het eerst in decennia een linkse president krijgt. Zijn naam Andrés Manuel López Obrador, in Mexico bekend als AMLO, zijn initialen. Bij de laatste twee presidentsverkiezingen verloor hij met een piepkleine marge. Deze keer profiteert hij van de problemen bij zijn tegenstanders. De regeringskandidaat heeft last van het slechte imago van de vertrekkende president. Die kreeg te maken met grote corruptieschandalen. De kandidaat van de conservatieve oppositie wordt zelf beschuldigd van corruptie. De linkse AMLO noemt de politieke klasse van Mexico al jaren consequent een maffia... En dat sluit perfect aan bij de afkeer die veel Mexicanen hebben van hun bestuurders. Corruptie is dus een belangrijk thema, net als de armoede. En niet te vergeten de onveiligheid. 2017 was het bloedigste jaar in lange tijd. Ruim 70 van de Mexicanen noemt de onveiligheid het grootste probleem van het land. Zelfs de politici zijn niet veilig. Nog voor de officiële aftrap van de campagne... werden al dertig kandidaten vermoord. Mark Bessems over de wel heel gewelddadige verkiezingscampagne daar in Mexico. En ik praat daarover door met Mexico-kenner Wil Pansers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, meneer Pansers, kom, kom, komt dat voor u als een verrassing eigenlijk... dat het zo gewelddadig is? Nou, de, de, de, de trends van de laatste anderhalf jaar... die wijzen inderdaad naar een uh, enorme toename van het, van het uh, dodelijke geweld... en ook andere vormen van geweld. En als zoiets dan uh, uh, zeg maar, plaatsvindt in een conjunctuur waarin allerlei lokale, regionale en federale bestuurlijke positie op het spel staan... dan uh, raken die dingen al heel snel met elkaar verknoopt. Dus in dat, dat opzicht ver verbaast me dat niet. Is dat anders dan voorheen? Ja en nee. De, de hoeveelheden zijn nu uh, wel zorgelijk, maar uh, Mexico heeft natuurlijk wel een geschiedenis waarbij zeker op lokaal niveau, en overigens niet alleen op lokaal niveau, uh, uh, tijdens verkiezingsperiodes waarin steeds meer beslissingsbevoegdheden en financiële middelen op het spel staan, uh, uh, dat er dan uh, uh, mensen opgeruimd worden of uit de weg geruimd worden. En dat kan hele verschillende redenen hebben. Ik heb net nog even zitten reconstrueren in bepaalde delen van Mexico... Hè, waar kandidaten of voormalige burgemeesters... Uh, uit de weg vermoord zijn de afgelopen weken. En dan zie je dat in het ene geval... heeft het veel met sociale conflicten te maken. In het andere geval heeft het meer met vermoedelijke criminele banden te maken. Uh, waarbij mensen dus proberen om toegang te krijgen... tot lokale bestuurlijke posities, meestal burgemeesterschappen. Uh, om, uh, ja, omdat er bepaalde belangen beschermd moeten worden... of veroverd moeten worden. En uh, die uh, de verbinding tussen georganiseerde misdaad en het politieke systeem, zeker op lokaal niveau, is, uh, zijn heel intens. Dus uh, het is heel moeilijk om de onderscheid te maken tussen politieke moorden en, en, en, en, de, en de criminele onderwereld. Ja, Dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Sowieso ja. het aantal moorden in, in Mexico neemt toe. Hè? Dus daar hebben we het nog niet eens over, die politiek gerelateerde moorden. Hoe verklaart u dat? Dat die met elkaar verbonden zijn? Nou ja, dat, dat, dat er sowieso veel ja, gemoord wordt in uh, de. Oh, ja, kijk, de, de, de recente toename heeft in Mexico uh, met verschillende dingen te maken, maar een hele belangrijke factor die in 2017 en nog steeds relevant is, verklaart waarom het zo in verschillende delen van het land uh, zo is toegenomen, heeft te maken met het feit dat er bepaalde cruciale spelers in, in, zeg maar, in, de, in, de, in de onderwereld zijn uitgeschakeld, in de gevangenis zijn gekomen, euh, zijn uitgeleverd. En uitlevering betekent dat die mensen nooit meer terugkomen, dat die mensen geen rol van betekenis. En dan zien rivaliserende groepen Vaak de mogelijkheid om oude rekeningen te verheffen en of bepaalde gebieden te gaan veroveren of heroveren. En dat leidt eigenlijk altijd tot veel geweld. Hè? Er is in het algemeen. In de, in, de, in de wel overeenstemming over het feit dat die strategie om kopstukken uit de criminele onderwereld, om die te elimineren, wat heel duidelijk een overheidsbeleid is, dat dat doorgaans leidt tot een opleving van het geweld, omdat er dan strijd ontstaat over en wie is hier nu de baas. Ja. En dat is de afgelopen anderhalf jaar heel nadrukkelijk het geval geweest. En de overheid staat ja, machteloos toe te kijken of, of kan die daar verder nog iets aan doen? Nou, de overheid is in zoverre uh, daar een hele nadrukkelijke partij in... omdat uh, zij uh, in ieder geval voorstaan om die strategie... nu al meer dan tien jaar te blijven volgen. En terwijl het toch voor veel mensen duidelijk is... dat het eigenlijk als het gaat om het controleren van het geweld niet werkt... En zoals ik net al zei, de, de overheid eh, vecht tot op zekere hoogte tegen zichzelf. Hè, omdat allerlei lokale bestuurders, maar ook delen van politieapparaten, zelfs bepaalde legeronderdelen, waar in ieder geval het vermoeden bestaat, en soms ook bewijzen staat, dat men ofwel gedwongen ofwel vrijwillig uh, meedoet in, in de hele corruptie. ...netwerken rondom criminaliteit. Dus bepaalde uh, politie op lokale politieapparaten staan soms geheel in dienst van uh, criminele belangen. Dus overheid en uh, criminele organen kunnen vaak moeilijk onderscheiden worden. Hetgeen de opdracht van de regering en de overheid natuurlijk ook buitengewoon moeilijk maakt. Ja. En dat al tegen die achtergrond worden dan die, die verkiezingen gehouden. Nou ja, we hoorden Mark Bessoms net over die uh, linkse oppositiekandidaat. Hè? Heeft die inderdaad de meeste kans? Als je naar de cijfers kijkt nu en de prognoses, zou je zeggen dat dat zeker zo is. Maar ja, dat was in 2006 ook zo. En toen is er tijdens die laatste maanden van de campagne is er heel veel veranderd. Uh, uh, en de vraag is of, of ze dat nu weer uh, gaan doen. Ik vermoed zelf dat er een, toch wel een gecoördineerde... Uh, een politieke campagne komt. Misschien wel. het zijn twee voornaamste tegenstanders om hem uh, alsnog uh, die overwinning te winnen. Wat interessant is, dat vind ik zelf eigenlijk, dat geen enkele van die kandidaten, uh, als het gaat over veiligheid, onveiligheid, geweld, uh, niet echt met, met, met hele uitgesproken, duidelijk herkenbare alternatieve strategieën komt. Nee. Het lijkt net alsof het... Het gaat veel meer over die corruptie, wat Bessems ook zei. Die grote corruptieschandalen, die lijken in de campagne... economische ontwikkeling, relatie met de Verenigde Staten... die lijken eigenlijk nu uh, de, de, de, de boventoon te vieren. Met uitzondering van het feit dat uh, die linkse kandidaat laatst... Heeft gesteld dat uh, hij, als hij aan de macht zou komen, misschien wel zou kunnen overwegen om amnestie te verlenen aan sommige veroordelen narco-bazen. Ja. Hetgeen niet meteen, <laughs> hetgeen niet meteen ja. veel stemmen heeft opgeleverd. Dus men, je, da daaruit kun je eigenlijk afleiden dat men eigenlijk ook niet goed weet wat men nou eigenlijk aan een alternatief zou moeten ontwikkelen. Ja, en blijft dus de strategie ogen om oog, tand op tand. En wordt het geweld met geweld tegengegaan. Wil Pansers Mexico kennen? Hartelijk dank. Ga met hem over de presidentsverkiezingen daar. Ja, dan gaan we terug naar België. Het gaat over uh, prins Laurent, he, die moet inleveren op zijn jaarlijkse toelage. Drie ton. Het parlement uh, was niet gevoelig voor een emotionele brief... die de, de prins aan het parlement heeft gestuurd... waarin hij vroeg eigenlijk om hem niet te straffen. Uh, dat heeft alles te maken met een omstreden bezoek aan de Chinese ambassade... waarbij hij ook nog een uniform aan had. Wim de Hans Schutte, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had u net al aangekondigd, Royalty Watcher voor de Belgische krant Het Nieuwsblad. Die affaire speelt al een hele tijd, hè, sinds de zomer uh, vorig jaar. Nu zijn, de, uh, nu zijn straf uh, uh, is dus nu echt duidelijk, want hij moet inleveren. Dat klopt, ja. Hij moet 15% van zijn dotatie van zijn staatstoelage inleveren. Dat komt dan meer op een bedrag van 46.000 euro. Maar het is wel belangrijk om te weten dat het eenmalig gebeurt. Het is niet dat hij nu voor de rest van zijn leven uh, 46.000 euro per jaar kwijt is. Het is eenmalig Oké, okay. en de, de druppel was blijkbaar dat bezoek aan die Chinese ambassade. Wat is daar nou gebeurd? Dat klopt, ja. Um, het is op zich niet het bezoek aan de Chinese ambassade die het grote probleem is. Um, het komt er wel op dat uh, Prins Lau krijgt jaarlijks dubbelten 8000 euro staatstoelagen. Maar de belangrijke voorwaarde die eraan gekoppeld is, is dat als zij contacten heeft buitenlandse contacten met diplomaten, met politici, dat hij daarvoor eerst toestemming moet vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken of aan de minister. En in dit geval is dat niet gebeurd. Hij heeft geen belletje gedaan aan de minister om te vragen van mag ik wel naar dat feestje komen? En het probleem is, het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Hij heeft in het verleden al heel vaak diplomatieke, politieke contacten gehad met buitenlandse mensen. en heeft daar vaak nooit toestemming voor gevraagd. Dus dat is eigenlijk het probleem. Hij, doet aan, uh, hij herhaalt gewoon zijn fouten uit het verleden. En nou heeft hij dus een emotionele brief van drie kantjes aan het parlement gestuurd. Maar dat kon allemaal niet helpen. Ja, want het was ook duidelijk dat eh, prins Loa deze sanctie boven het hoofd uh, hing. Een week geleden had, was er in de Kamercommissie al besproken van ja, wat heeft de prins fout gedaan? Hoe kunnen we hem bestraffen met die 15% uh, uh, korting op zijn uh, staatstoelagen? Hij wist dat er een sanctie boven het hoofd hing, dat die gisteravond ook goedgekeurd zou worden door de Kamer. En met die brief van drie pagina's, een drie pagina's stellende brief vol zelfbeklag, heeft hij alsnog met de moeder en wanhoop uh, proberen de tijd te krijgen. Keren, maar dat is niet gelukt, want de Kamer heeft gisteren ingestemd met die sanctie voor hen. Ja, en, en u zei het al, het is niet de eerste keer dat hij in opspraak is, dus het parlement zal er ook wel een beetje klaar mee zijn. Hij is een beetje het zwarte schaap he, van, de, van de koninklijke familie. Hoe reageert de Belgische bevolking hierop? Ik denk dat Prins Laurent, of daar al sinds zeker, en dat Prins Laurent in het verleden heel populair is geweest. Het was, zoals je zegt, het zwarte schaap van de koninklijke familie. Hij heeft fouten begaan, maar het was eigenlijk de, de Prins die het nooit goed kon doen voor de politiek, ook niet voor de media. En de Belgische opinie had eigenlijk best wel medelijden met hem en daarom was hij populair, maar hij heeft in het recente verleden zoveel fouten gemaakt, dat ook in de publieke opinie thuis gekeerd en dat hij heel veel van zijn populariteit heeft moeten inboeten. En nu zijn er veel meer uh, tegenstanders. Anders van Prins voor nog voorstanders heeft. Dat zijn grote problemen nu. Ja, nou, hij moet met iets minder toe. In ieder geval uh, nu door die actie van het parlement. Wim de Hanschutter Royalty Watcher voor de Belgische krant Het Nieuwsblad. Nu meer uit onze kranten en van de nieuwssites. ADHD-medicijnen zoals Ritalin of Concerta zorgen niet voor betere prestaties op school. Neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam zeggen in het Nederlands Dagblad dat kinderen wel productiever zijn na het innemen van de medicijnen, maar dat vertaalt zich niet direct in hogere cijfers. De onderzoekers adviseren behandelaren daarom geen medicijnen als Ritalin of Concerta meer voor te schrijven met het oog op de leerprestaties. Het kabinet wil asielzoekers terug gaan sturen naar het land in de Europese Unie... waar ze voor Nederland waren. Dat zegt staatssecretaris Harbers van Asiel en Migratie in de Volkskrant. Hij wil dit in de hele EU invoeren... om doorreizen onaantrekkelijk te maken voor asielzoekers. Volgens de staatssecretaris worden door de maatregel Oost-Europese landen zoals Polen en Hongarije ook verplicht om vluchtelingen op te nemen. Het nieuwe plan zou wel een klap in het gezicht zijn van Italië en Griekenland, want in die landen komen de meeste vluchtelingen binnen. Een half miljoen Nederlandse toeristen... dreigen komende zomer gedupeerd te worden... omdat er te weinig vluchten mogen vertrekken vanaf Schiphol. Dat schrijft de Telegraaf. Vakantievliegers Corendon, Tui en EasyJet... hebben Schiphol erover voor de rechter gesleept. Ze eisen dat de luchthaven 2700 onbenutte tijdslots... voor vluchten van deze winter overhevelt naar de zomer. Maar Schiphol is bang dat het dan te druk wordt... en bovendien de wettelijke limiet van 500.000 vluchten overschreden wordt. Ook Rotterdam... En en Eindhoven Airport zit er grotendeels vol. Alleen in Maastricht zijn nog veel tijdslots te verdelen. En gelovigen en ongelovigen staan lijnrecht tegenover elkaar... op Goeree Overflaké, schrijft de PZC. Een fanatieke kerkganger voert daar actie... tegen een tankstation op het eiland... Bij de pomp konden klanten alleen op zondagen met hoge kortingen tanken. Maar omdat er vanwege de actie van de kerkganger en de ophef die is ontstaan... is dat nu veranderd naar de woensdag. Maar het wordt de actievoerder niet in dank afgenomen. Hij wordt sindsdien op Facebook de meest verschrikkelijke ziektes toegewenst. En zijn Facebook opent hij daarom ook niet meer. Dat in de kranten en op de nieuwssites. Nu terug naar 1972. Credence Clearwater Revival is dit op NPO Radio 1. Dan zie ik je dit natuurlijk uit de jaren zeventig. CCR, I put a spell on you. Zeven minuten voor zeven is het. Na een afwezigheid van twaalf jaar is het schilderij De Kruising... weer te zien in het museum Catharijne Convent in Utrecht. Abraham Bloemaert schilderde het werk in 1629. Sieske Binnendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdcollectiebeheer van het Catharijne Convent. Eerst eens even, kunnen we dat schilderij eens even voor ons beschrijven? Het, nou, u heeft het zelf al gezegd. Het is de kruisiging van Abraham Bloemaert. In het midden ziet u de gekruisigde Christus. Uh, links en rechts de goede en de slechte uh, misdadigers. En onder, linksonder Maria. In het midden uh, Maria Magdalena. En aan de rechterkant Johannes. En, en hoe heeft die Bloemaert dat geschilderd eigenlijk? Prachtig. <lacht> ja... <we. lacht> ja. Anders zouden we die nee, ophangen. Ja, wat zegt u? Nee, ik zeg: anders zouden we die in een museum ophangen. Nee, het is echt een, een, een topstuk van de collectie. En uh, Bloemart was echt de schilder van de 17e eeuw. En. Het is inderdaad uh, na twaalf jaar weer te zien. Het uh, was eerst uit de collectie uh, vanwege een verbouwing. En ja. in, niet in een goede staat. En het is nu weer uh, in pracht en praal uh, hangt het. Op Goede Vrijdag in het Museum Ja, Hoe mooi kan dat zijn? Maar nog even naar die, de, de schilderkunst van die, uh, van die, uh, van die schilder. Uh, want het is geen hele heldere kleur, hè? Bloemart, uh, kenmerkt zich door... Uh, Pastel, uh, heldere pastelkleuren en ontzettende mooie lichteffecten. En dat is na de restauratie echt weer heel duidelijk te zien. Hmm. Nou, de, is, de, die restauratie is één reden waarom het er niet uh, was een tijdje... maar er, er is nog iets anders, want de vorige directeur vond het niet zo bijzonder. Nou, we hadden een verbouwing in 2004... en het hing pontificaal als je binnenkwam in het museum, in het trappenhuis... En het was ook dat bezoekers soms zeiden... nou, misschien is het wel een beetje te katholiek, uh, dit schilderij. En we hadden een, een, een, een raam, een uh, glas-in-loodraam van Mark Mulders... dat daarnaast kwam. En ja, het paste ook echt niet meer. Ja, en dus het kwam in het depot terecht. Jij, soms moet je keuzes maken en soms komt dan zo'n prachtig stuk in het depot terecht. Ja, dat en... is eigenlijk wat er gebeurd is. Maar nu is het 2018 is... en nu is het niet meer te katholiek... Nou, het hangt op een andere plek. Het hangt in de, de, de Utrechtzalen, zoals wij dat noemen, en we hebben een paar jaar geleden een anders een heel mooi stuk gekocht van Abraham Bloemart, de vier kerkvaders. En het is echt een bloemaartzaal geworden op dit moment... met meerdere schilderijen van bloemaart. Dus ja, het komt hier echt ontzettend mooi tot z'n recht. Ja. Die restauratie is ook nog een bijzonder verhaal. Hè? Want daar is, uh, eigenlijk is het een, is het een soort uh, inzamelingsactie geweest... om dat werk te kunnen restaureren. Klopt, het is een enorm groot schilderij. Het is een, uh, een altaarstuk voor een schuilkerk gemaakt. En het is uh, 2,30 meter 30 bij 1,65 meter. 65. Dus dat is een ontzettend groot stuk... En het had enorm veel overschilderingen, zoals dat heet. En uh, het was dus eigenlijk meer een schilderij geworden... van een restaurator op een gegeven moment... dan van bloemaart. En die overschilderingen zijn er uh, afgehaald. En uh, nu zie je weer de echte bloemaart. U werd er vast al even voorgestaan zelf in uw eentje. Wat zegt u? Ik zei: U hebt er vast al wel eventjes voorgestaan in uw eentje. Zeker weten. En? Mooi geworden? Het is echt een prachtig schilderij geworden. We zijn erg trots dat we het geld bij elkaar hebben gekregen. En uh, ja, het hangt nu weer prachtig in het museum. Ja, ja in het museum Katerijnen Convent. En vanaf vandaag dus al te zien ook voor het publiek. Vanaf vandaag, goede vrijdag, te zien voor het publiek. Oké, okay. goed. Nou, ik wens u een mooie dag toe en bedankt voor de mooie uitleg over, over dit schilderij. Sietje Binnendijk is dat hoofdcollectiebeheer van het Museum Katharijnen Convent in Utrecht.